De zaak heeft te maken met een eerdere rechtszaak tussen de wielrenner en de krant. Armstrong kreeg in 2006 een schadevergoeding van de krant... vanwege berichten over de prestaties van de voormalige zevenvoudig toerwinnaar. De krant suggereerde dat er iets niet klopte met de winst. Begin dit jaar bekende Armstrong dat hij doping gebruikte. De Sunday Times wilde toen het betaalde geld terug... en geleden schade verhalen op de fietser.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 Kom zondagavond 25 augustus naar het gratis schalaconcert Constellation of Russia in Amsterdam op het Museumplein. Aanvang 8 uur. Een unieke kans om de beste artiesten van de Russische Federatie te zien optreden. Van het Russisch volkskoor van Piatnitsky tot het ballet van Igor Moiseyev.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen. Goedemorgen, hartelijk welkom bij OVT. Bij alweer de laatste aflevering van deze zomer. En dus ook de laatste aflevering van de zomerserie die u straks hoort. Over zieners, profeten en genezers van eigen bodem. Vandaag gaan onze gasten Ewald Vervaat en Jacques Jansen... met collega Jos Palm en mij in gesprek over Wilhelmina Petronella Daman. Het orakel van Tiel, het medium en zelfbenoemde genezeres, Beter bekend als Jomanda. Na 11 uur duiken we weer in de geschiedenis van de sport... met de vraag hoe die is beïnvloed door de diverse attributen. Vandaag de handboog. Na duizenden eeuwen jagen en oorlog voeren... zou je denken dat de handboog tegen de moderne tijd is uitontwikkeld... Niets blijkt minder waar. Hoe de vindingrijkheid van Nederlanders pas in de 19e eeuw hierin een rol spelen, dat hoort u over een uur. Tot slot Russische aarde, Hollandse dromen, Rusland door Nederlandse ogen. Vandaag tegen kwart over elf, de laatste van de achtdelige zomerserie van Hans Olink over Nederlanders in tsaristisch Rusland en de Sovjet-Unie. Het is een bijzondere reeks die vanwege zijn afscheid bij OVT is geselecteerd uit zijn vele gemaakte documentaires over de Russische geschiedenis van de vorige eeuw. Vandaag het tweede deel van het programma over de spion George Blake, die in 1961 is veroordeeld tot 42 jaar gevangenisstraf wegens spionage voor de Sovjets. Dit alles tot 12 uur in OVT, maar nu eerst een nieuwtje van deze week. De Nixon Presidential Library and Museum Presents A selection van de White House tapes. Conversation 943-8, which took place on June eighteenth, nineteen seventy-three. We the two powerful nations, uh, and uh, while we will naturally have some differences, it, it is essential that, uh, uh, that that those two nations, where possible, work together. And the key really is in the relationship between Russia and Moscow. We besliden to we samen werken. We kunnen de wereld veranderen. Dat is mijn attitude als we En ik dat we samen met het Nou, kan ik me voorstellen dat u denkt, waarom laten ze dat horen? Mijn excuses natuurlijk ook voor de kwaliteit... maar het zijn stiekeme opnames van Richard Nixon... Tricky Dickie, de 37 e president van de Verenigde Staten van 1969 tot 74, en de enige president natuurlijk die gedwongen was af te treden door het Watergate-schandaal. We wilden het u toch niet onthouden om hem te horen. De andere stem die u hoort is van Sovjetleider Leonid Brezhnev. Nixon nam in de overoffice van 71 tot 73 in totaal 3700 uur in het geheim op... En de laatste 350 uur van het bandmateriaal zijn afgelopen woensdag vrijgegeven. Nou zitten Nixon en Brezhnev in dat gesprek een beetje gezellig met elkaar te keuvelen... over familie en ditjes en datjes. Maar in dit stukje maakt Nixon duidelijk hoe hij de besprekingen... van de top met Brezhnev de komende dagen in wil gaan. Hij zegt, we geven leiding aan de twee belangrijkste landen ter wereld. Het is essentieel dat we waar mogelijk samenwerken. En als we samenwerken... We can change the world. Kunnen we de wereld veranderen? En dat tijdens de Koude Oorlog. Om ons bij te praten over Nixon zijn paranoïde behoefte om alles op te nemen... zijn presidentschap en zijn verhouding met de Sovjet-leider. Aan de telefoon, Amerikanist Hans Veldman. Hans, goedemorgen. Goedemorgen. We can change the world. Geeft Nixon daarmee aan eigenlijk dat hij nou een andere koers in wil met Brezhnev? Nee, beslist niet. Uh, het was meer een continuering van de, van de ingeslagen weg... Want, mis... Want de Stanisken was al naar Moskou geweest. Uh, voor een ontmoeting met Brezhnev. En uh, er was bijvoorbeeld al een SALT 1 en een non-profileratieverdrag uh, ondertekend. Dus beide grootmachten hadden al een, een koers ingeslagen. En, en ja, deze bijeenkomst werd gebruikt om zich met die koers door te zetten. Het geeft wel wat aan hoe ze naar de wereld kijken. Zowel Nixon als Brezhnev zagen elkaar. Ja, ze hadden veel gemeenschappelijk. Ja, zagen de, de wereld als zij de twee blokken. Uh, uh, ...communisme en uh, uh, nou ja, kapitalisten... ...en uh, waren toch genoemd om samen te werken met elkaar. Ja, nou zitten ze dus een gezellig een beetje met elkaar te babbelen. Um, daar zou je uit af kunnen leiden dat die twee het goed met elkaar kunnen vinden. Ja, die kunnen het uh, bijzonder goed met elkaar vinden. De, de buitenwacht vermoeden anders. En, uh, maar vooral bij deze, en daar, dat is ook wel de betekenis van deze uh, band... Vooral bij deze ontmoeting, of vanaf deze ontmoeting, het is aan de vooravond van zeg maar, de, de, ja, de Watergate-spectakels, uh, uh, zie je dat uh, de relatie tussen beide uh, presidenten uh, zeer intiem uh, wordt. Ze gaan inderdaad uh, wat uh, keuvelen over privé-aangelegenheden. Uh, Brezhnev die, uh, vertelt Nixon over uh, ja, dat hij zich zorgen maakt over zijn zoon. Want hij heeft toelatingsexamen gedaan voor een uh, universiteit in uh, Moskou. En, uh, en, en Nixon vertelt ook wat uh, over zijn familie aangelegenheden. Sterker nog, uh, hij nodigt Brezhnev zelfs uh, uit bij hem thuis. En uh, na de top zou uh, Brezhnev hem ook nog in Californië bezoeken. Maar uh, En ook leuk is dat er, uh, ja, Brezhnev, dat was een... Uh, ja, dat was een kettingroker, dat was een lopende schoorsteen die, die uh, elke tien minuten stak uh, hij wel een sigaret in zijn mond. En, uh, en ze zaten aan een tafeltje en, uh, en de Bresniff had ook een, een, een sigarettendoosje bij zich. En uh, daar zat een slot of een tijdmechanisme op. En als de daar een uh, sigaret uitnam nam en het doosje uh, dichtklapte, dan uh, ging hij uh, als een soort eierwetter, ging dat tijdmechanisme lopen. En een uur later kon het doosje dan pas weer opengemaakt worden. En daar moest uh, niks geweldig om lachen. Ja. En dat vond er ook wel wat symboliek in zitten. Want hij zei ook van ja grote leiders of wereldleiders... hebben toch ook wel externe controlemechanismen om hun impulsen te bedwingen. Dat is gewoon een soort symboliek in. Daar nou, zit niks in die hele Watergate-toestand intussen. Betekent ja. dat dat Brezhnev hem ook anders gaat zien? Hij weet dat hij kwetsbaar is. Hij weet misschien dat ze langste tijd geweest is. Zou dat van invloed kunnen zijn op die relatie? Uh, ja, ja en nee. In eerste instantie is het wel zo, zo gezien niks onder druk, dus positiewankel, dus ten voordele van uh, Brezhnev. Maar anderzijds ook niet. Brezhnev verbaasde zich toch wel erg over het gedoe waterketen. over ja, zo'n spoedig recorden dat er wat opgenomen wordt en dat er zoveel ophef over gemaakt wordt. Dat was in Rusland natuurlijk ondenkbaar. Daar stond de leider veel meer boven zeg maar, elk controlemechanisme. En hij, hij uh, had ook wel meelijden met, met Nixon. Want zo'n grote leider... Ik doe, hij samen met Brezhnev... die als het ware naar de wereld kijkt... ja die wordt dan als het ware gestoord. Ik doe, want zo werd het nog ervaren... als een verdrimpeling op het water. Door dat politiek gedoe en die opnames en discussie erover. En Brezhnev... Ja, die had wat wel nou nee, hij niet met Nixon, maar vond het een beetje vervelend voor Nixon. Later zal hij beseffen dat het natuurlijk veel groter en groter zou worden. Maar nee, hij, euh, euh, hij, hij het, het benaderde zelfs eigenlijk wat, wat, de sympathie die hij had voor Nixon nog meer. Dat, dat accentueerde ze juist, eigenlijk. Nou zijn dit opnames die in het geheim zijn opgenomen in de overoffice? Dat wordt vaak van gezegd van ja, dat zie je die paranoïde Nixon die toch alles wil opnemen. Maar dat, die hele opnameapparatuur, dat is toch geïnstalleerd door Kennedy? Ja, dat is begonnen met Kennedy. Die, die heeft het uh, echt, althans, uh, ze staat in zijn, zijn memoires uh, daar laten plaatsen. Ook natuurlijk om de gesprekken vast te leggen. Maar ook omdat hij het doel had: oh, dus een histor mooi historisch werk over zijn eigen presidentschap uh, uh, te maken. Nou, Johnson, die, uh, die maakte, of continueerde dat. En die, die heeft die band ook laten lopen. Maar dat had andere redenen, namelijk om de discussie over de Vietnamoorlog uh, vast te leggen. En, en Nixon, die uh, ging daar driftig mee door. En uh, uh, ja, die deed het uh, vanwege een heleboel reden, maar inderdaad want dat ook met zijn persoonlijkheidsstructuur te maken. Hij houden iedereen alles wat, wat bewoog. Toch, ja. Nou, is er de laatste tijd wel een soort herwaardering van Nixon als president, meen ik. Het hele presidentschap van hem is elke keer weer onderhevig aan soort golfbewegingen. Ja. Hebben deze tapes daar invloed weer op? Ja, het illustreert ook wel het, beeld, of het huidige beeld over Nixon. Dat is een immense herwaardering van zijn presidentschap. Dat, dat kunnen wij of de ouderen onder ons die die opgegroeid zijn in de jaren 70 niet voorstellen. Want dat was Nixon echt een schurk. Maar nu wordt Nixon toch wel gezien als een zeer belangrijk leider... die, die uh, internationaal, hij samen met Kissinger, een grote invloed heeft gehad op de stabiliteit van de wereld... Uh, met verbazen, je kan ook zeggen van, nou, die banden worden ook vrijgegeven om aan te geven van, ja, we maken ons niet druk over IP-adressen afluisteren NSE en, en weet ik wat. maar uh, uh, toen maakten ze veel druk over een iets onbelangrijks namelijk namen ze maar die, dat, dat is wel aardig om dan zo, dat, zeg maar die revival van niks te bespreken, maar dat wordt wel vergeten dan. Dat Nixon Watergate, hij werd niet veroordeeld vanwege die banden of die afluisterapparatuur, maar hij werd veroordeeld dat hij moest aftreden. vanwege het feit dat hij opdracht gaf tot de inbraak in het Democratische hoofdstuk ja. en, en dat wordt dan wel vergeten in de discussie. Nixon wordt als het ware gereanimeerd, althans het historische beeld. vanwege het feit dat er nu heel veel te doen is over afluisteren en uh, uh, NEC-achtige dingen. Uh, maar uh, de ware reden dat Nixon uh, moest aftreden was vanwege het feit dat hij illegale praktijken uh, aan de dag legde. En ja, dat wordt dan wel een beetje vergeten in deze discussie. Tot slot nog even heel kort, Hans. Ja. Um, er zijn een aantal uren nog niet vrijgegeven die blijkbaar heel staatsgevaarlijk zijn. Kan je je iets bij voorstellen wat dat zou kunnen zijn? Ik denk dat die heel erg betrekking he hebben op, uh, op walpakket-achtige zaken. Dus okay. op lieden die uh, niet genoemd zijn nog genoemd moeten worden of anderzijds. Maar uh, ja, dat heeft met uh, zeg maar, de, de, toch wel het, het afluisteren en de inbraak te maken. Dus het wordt altijd het zelf. En dat zal nog wel even op zich laten wachten. Nou, we moeten nog een keer uh, veel langer over niks aan praten. Daar is nu helaas geen tijd voor. Heel hartelijk dank voor je toelichting, Hans Welk. Graag ja, gedaan. Jo, Goed. Dan is het nu tijd voor de zomerserie van Jos Palma en mij... over Nederlandse zieners, profeten en genezers. We are all... Lady of the Light, of een gevaarlijke goeroe, helse heks, medium voor de massa en troosteres voor de bedrukte. Het zijn een aantal krantenkoppen over Yolanda, De vrouw die zegt geen macht te hebben maar een taak. Die niet zelf kiest maar alleen dingen doorkrijgt omdat ze in contact staat met de goddelijke wereld. Op haar hoogtepunt gedurende de jaren negentig kwamen wekelijks duizenden naar de evenementenhal in Tiel in de hoop op genezing. De Nederlandse Spoorwegen introduceerden zelfs de Yomanda Combi-kaart en zetten extra treinen in voor een healing op Hemelvaartsdag in 1994. Zelf is ze overtuigd dat ze als medium het doodzieke Nederland had kunnen redden. Maar bij de Vereniging tegen de Kwakzalverij staat Yomanda in de top 20 van Nederlandse kwakzalvers op de 15e plaats. Vandaag als laatste in onze serie het orakel van Tiel of ook wel het Lourdes aan de Waal. Ja, Jamanda is heel vaak onderwerp geweest in de media vanaf haar grote doorbraak eh, bij het paranormale programma van Tineke. Ze is met gepaste argwaan behandeld in de serieuze pers. Ze is als sensationeel succesverhaal beschreven in de roddelbladen. En vooral is ze natuurlijk de herinnering aan haar blijven hangen dankzij het slepende juridische proces... In verband met actrice Sylvia Millekamp. die aan kanker stierf. omdat ze niet behandeld wilde worden. mede op aanraden van Jomanda. Onze gasten van deze week hebben zich allebei op eigen wijze. verdiept in het medium van Tiel. Psycholoog en natuurkundige Ewald Vervaat. ontrafelde haar wonderen. in een speurtocht naar feiten en mythen. in zijn boek Het verschijnsel Jomanda. En godsdienstpsycholoog Jacques Jansen. verdiepte zich. In de postmoderne bedevaart. die in Tiel plaats had. en vergelijk Jomanda met Lourdes. althans met wat er in Lourdes gebeurde. Heren, welkom. Laten we maar simpel beginnen. proberen iets van een. voorlopige typering te geven. van deze Lady of the Light. Trosteres van de bedrukten. of hoe zou jij het willen. haar kort om te beginnen. moet omschrijven. Uh, ik denk dat ze inderdaad een uh, voortdurende poging deed om mensen behulpzaam te zijn. Uh, dat daar ook veel mensen op afkwamen, dat ze dus een groot succes had. Uh, dat ze uitspraken deed waarvan je op wetenschappelijk, moreel, cetera gebied uh, kunt betwijfelen of de uitspraken juist en betrouwbaar zijn. Uh, uh, maar dat is eigenlijk niet het oordeel waarmee de mensen daar naartoe gaan. De mensen hopen op een kans op genezing. En zij heeft met allerhande moderne middelen die daarvoor beschikking, ter beschikking staan... en ook haar ervaring als danseres voor een groot publiek... heeft ze denk ik gebruik gemaakt van allerhande mediatechnieken... Uh, om de mensen uh, aan te trekken en, uh, en een goed gevoel te geven. Ik denk dat dat heel veel mensen overhielden van een bijeenkomst in Tiel. Een goed gevoel... En de volgende keer misschien weer een nieuwe kans. Een ja. troostrest die goed gevoel heeft. Jacques Jansen, dankjewel. Ewald Verva. Wat, uh, wat Een zeggen? typering, korte typering van Jomanda? Ja, dat is nou moeilijk. Ja, goh, uh, ja inderdaad voor velen een, een, een, een eikpunt van... ja, er is toch een kans om beter te worden. Die verhalen zijn natuurlijk door haar... dat wordt toch eigenlijk weinig begrepen, hè? Uh, uh, uh, via de roddelpers inderdaad, uh, Jos zei het al even... Via de roddelpers is ze eigenlijk groot geworden. En dus ook de Telegraaf. Uh, eens een keer dat er een circus, het Russische circus, was hier. En dan stond een paar dagen stond dat uh, leeg. En Jacques Onderwater, die uh, goede contacten met privé en dus ook via privé met de Telegraaf had. Die hebben haar dus toen een dag en daar laten optreden. Later heeft ze dat allemaal verzwegen en gedaan. Maar ze is via de Telegraaf en de Roddelpers vooral. En Jacques Onderwater was een roddeljournalist. Is zij groot geworden. Uh, en, en toen ineens was ze daar. Ik weet nog wel dat. Wat voor mij een grote verrassing was, dat ook uh, twee vrienden van mij... die toch al tegen, uh, afgestudeerd waren, de een in de psychologie... en de andere in de geografie, dat die ineens heel lovend over haar deden. En het feit dat zij daar ineens was... voor de mensen die niet roddelbladen la lazen, was voor hun een argument. Dat moet iets zijn. En dat vond ik wel beangstigend. toch Op een bepaalde manier niet echt. Het is natuurlijk nooit echt een bedreigend fenomeen geweest. Maar dat je dus inderdaad... Toch een paar, ze heeft toch op haar hoogtijd, uh, de heeft ze toch zo'n 250.000 à 350.000 uh, echte aanhangers. Harde aanhangers gehad. Dat hoor. Is wat, hè? Dat Waren was wat. die vrienden voor u reden om uh, uh, in haar te gaan verdiepen? Want u heeft heel veel ja. over haar geschreven. U ja. heeft een minutieuze studie gemaakt van eigenlijk ja. alle verhalen die ja. zij over zichzelf uh, naar nou ja, het, was. het eerste verhaal uh, was dus toen op 29 mei 1995 een televisieprogramma van de RTL 4. Waarin ze dus dan uh, iemand vroeg dan. Van, ja, maar geef nou kom nou eens met een voorbeeld? Want ze komt natuurlijk altijd met hele vage verhalen. En toen noemde ze de naam van Mieke de Katten uit België. En die was blind geweest. Die zou ze ziende gemaakt hebben. Ja, en dat vond ik ook in het hele. ook in de hele sfeer van dat New age. Dat in Amsterdam had je ooit BBO en allerlei new-age centra. Dat ging toch tamelijk hoog, vond ik allemaal. Um, ja, dus ik dacht... dat wil ik dan wel eens een keertje uitzoeken. Hoe komt ze bij dit verhaal? En zo ben ik dus gaan uitzoeken. Ik heb dat meisje gevonden in Tiel. In Tielt bedoel ik niet in Tiel. Of in Tiene. In, in Tiene, in Tiene, in Tiene. In, ja. in Vlaanderen. Op zichzelf wel leuk om zo iemand te gaan zoeken. Dan heb ik via het Meertjesinstituut... waar ze allerlei uh, naamkaarten hebben... van hoe vaak bepaalde achternamen ergens voorkomen... En dan, ja, toen had je nog geen telefoonboeken hoor, die op internet stonden. Dus moest ik iedere keer naar, in Amsterdam naar aan de Rozengracht, was dat meen ik, het maar goed, je uh, vond haar, je internationale je telefoon. Je vond, het ik vond haar en, ja, en, toen, en dan blijkt het dus een ingewikkeld verhaal te zijn, toch? Zij had uh, amblyopie, wat dus bij, bij, vooral bij meisjes rond een jaar of acht geregeld voortkomen, kom, komt. En dat wil eigenlijk alleen maar zeggen dat een meisje... Uh, bij jongens komt dat niet voor. Dus uh, dat is geen seksistische praat wat ik nu ophang. Het is gewoon zo. Het komt niet bij, jongen, bij, bij jongens voor, wel bij meisjes rond de jaar of acht of negen. En die zeggen dan... Die gaan dan zich heel erg aanspannen, bijvoorbeeld op het bord te kijken. En dan zeggen ze, ik zie het niet. Maar zo'n kind bedoelt, ik kan het nog steeds niet lezen. En meestal wordt dat onderkend maar eens op de tienduizend keer of zo, heel zeldzaam... wordt dat door de, de omgeving geïnterpreteerd als ik zie niet. En, de, en dat is bij haar gebeurd. Haar ouders uh, hebben dat geïnterpreteerd als onze dochter is blind. en Ze zei ik zie het niet. En uh, ja, die zijn er toen mee naar Jomanda gegaan. Jomanda uh, heeft als het ware die druk. Ja, naar haar eigen idee heeft ze haar ziende gemaakt... Maar mijn verklaring is dat ze de druk op die ouders en ook op het kind. om uit die rol van ik ben een blinde. Een kind van acht, als die denkt dat de ouders. Mm -hmm. Als die weet dat de ouders denken dat het blind is. terwijl het niet zo is. dan heeft een kind van acht, negen jaar nog niet echt de mogelijkheden. om die situatie te doorbreken. En Yomanda heeft dus in feite door haar procedures. handopleggingen, instralingen enzovoorts. Heeft, uh, uh, heeft ze het deksel van het toneelspel weggehaald. Iedereen mocht toen weer erin geloven dat Mieke kon zien. En dat heeft zij dus uh, natuurlijk volledig gepresenteerd. Maar Mieke dan heeft die... ze dus heel effectief gehandeld. In zekere zin. Daarom uh, Ik begrijp wel dat mensen negatief over haar doen... maar in zekere zin. Ik ben geen aanhanger, bereid <lacht> mij heel erg goed. En ik nee, zal ik ook iedereen in... altijd afraden om naar Jomanda... en vergelijkbare figuren toe te gaan... Uh, als ze ziek zijn of anderszins wat hebben... Maar ja, op een bepaalde manier is zij effectief. Dus de, gewoon... eerste, de eerste case die genoemd is, heeft ze overleefd. En het rapportcijfer is minimaal zeven. zo te horen. Nee, nee, maar, nee, nee, nee. Maar u nee. heeft heel veel van dit soort zaken. We hebben nu natuurlijk niet de tijd om daar allemaal nou, op kijk, in te gaan. Kijk, ze heeft maar... allerhande uitspraken Zelfen gedaan die met de moderne wetenschap absoluut niet in overeenstemming Zelfen. zijn. Namelijk dat ze kanker en aids kan genezen. Dat staat zwart op wit. Dat ze mensen oh, dat meer, kan, meer kan laten lopen die al ja, jaren een rol spelen. Ja, oké. doofheid, noem het maar op. Ze gaan alles genezen. Dus er is bewijs genoeg als je haar ervan wil beschuldigen... dat ze beloftes kweekt bij mensen die ze niet waar kan maken. Laten we om te beginnen eens naar haar gaan luisteren... zoals ze in Tiel aan het werk is geweest. We gaan naar de handoplegging toe voor de dieren. Mensen die met de dieren aanwezig zijn of namens het dier. Kijkt u ook weer goed op de klok. Dieren reageren nogal heel snel omdat zij niet denken... En er wordt gewerkt een moment, aan de darmen op dit moment in de zaal, aan de alvleesklier en hart- en bloedvaten. Dus enkel voor de dieren is de handoplegging. Hè? Twee konijnen, twee parkieten. De poes. De buik wordt behandeld, alles wat in de buik aanwezig is. Dan wordt de ziekte kanker en de ziekte AIDS ook opgenoemd. Dus gaat u dan ook altijd, twee, naar de dokter toe als u bepaalde dingen heeft gevoeld. Praat u er met hem over. Hij heeft ook recht op de waarheid wat er precies is gebeurd. Jomanda en Tiel, nou zijn jullie er alle twee geweest om het een keer mee te maken. Ewald Vaart in het boek staat... Dat uh, je hebt al een paar keer over haar geschreven. Jomanda zegt dan: van ah, hij zal wel zeker niet durven komen. Dan ga je toch en dan sta je daar. En dan ben je eigenlijk benauwd dat ze in de gaten heeft dat je er zal zijn. Hè? Oh, dan je, heb ik dat geschreven? Ja, dat kan ja, ik hoor. Ik verzin het niet. <laughs> nou ja, kijk, het was natuurlijk niet voor mij heel, uh, heel feestelijk. als ze mij naar voren geroepen zou hebben. of anders anderszins daar een nummer van gemaakt. Maar, want nee, want, nee, want dit, dit is niet. Uh, zij wist dat jij kwam en ze nee, wist niet wie jij was. Ze wist nee hoor. Het niet. Ze, hij, en ze, heeft mij toen, ze wist ook niet. Kijk, op, tegenwoordig had ze me op internet gevonden, denk ik. En had ze haar medewerkers kunnen eens zijn. van als die man komt, dan moet je het me zeggen. Maar dat was toen niet zo. Dus, maar goed, je weet het nooit. Want ik was wel eens eerder voor andere dingen in de pers geweest. het zou hebben kunnen zijn dat ze mij zou herkennen en ja, dan zat ik natuurlijk in potentieel wel in het hol van de leeuw... met allemaal, ja, toch enige duizenden aanhangers... en ja, niet dat ze me verscheurd zouden hebben... of zo was ik niet bang voor. Zo, misschien maar gaat maar ik was misschien gaan genezen van zij, twijfel. Zij, heeft, ja. Uh, ja. zij is zeer goed in het manipuleren van mensen... en ze echt enorm te kijken te zetten. Voor de radio heeft ze dat wel een paar keer gedaan. Dat was een publicatie, uh, een vraaggesprek met mij... Dan, dan, ja, dan zei ze toch, hè, vanuit zou mij sieren dat ik het publiek mijn excuses voor zou aanbieden over wat ik allemaal gezegd had. En zulke dingen, en dat kan ik niet goed tegen toch eigenlijk. Als ik het vind. Laten we terug gaan naar Tiel. Beschrijf eens wat daar gebeurt, wat we ook net gehoord hebben. Nou ja, uh, ja, dat daar, uh, ja nou, wat je net hoorde, dat uh, wordt dus zeer... Uh, ja, Zeer niet echt minutieus, want je hoort dan alles dat ze gewoon de, de gebruikelijke medische terminologie die je ook op uh, theekransjes uh, waarschijnlijk zult kunnen horen. Zoals half heb je heeft er niet van gehoord, maar specifiek wordt ze nooit. En ja, en alles wordt in de R-vorm. Het is dus passief, dus zij doet niets. Dat wordt toch vergeten. Zij hield echt minutieus vol dat zij niets deed. Er wordt gewerkt er wordt in de gewerkt. zaal, zeggen ah, ze. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar, maar laten we even... de kracht, krachten van gene zijde, stelt ja. zij in werking. Medium Zo in de letterlijke zin, zij is middel. Ja. Ja. Ja. Maar, wat, ge goed, dus maar wat, gebeurt er. Wat, wat gebeurt er nou precies? We horen haar een aantal dingen roepen. Mensen namens de, tieren, de dan de, de, de, de verschillende lichaamsdelen. En de gedachte is dan dat als je dan naar voren komt... Dat er dan iets gebeurt waardoor je geen last meer hebt nou, van je, ja, je kunt zo dat... of je hondje geen last meer heeft van zijn gebroken ja, poot? Ja. Wat, nou, wat, iedereen wat... krijgt een beurt in ieder geval. Er ja, ja, worden dus aan alle problemen die er in de zaal aanwezig zijn, wordt er gewerkt. En dan na afloop, dat heb ik in ieder geval ook meegemaakt toen ik er was, mocht iedereen die nog niet ter sprake was gekomen, een lichtje van verlangen komen halen. En zo krijgen dus alle mensen, ook al krijgen ze niet de hoofdprijs, want genezingen zijn natuurlijk zeer zeldzaam. Daar wordt wel aan gerefereerd dat het vorige week gebeurd is. Of dat er vorige week iemand genezen is op een hele andere plaats tijdens de bijeenkomst, et cetera. Dus hoofdprijzen zijn er weinig. Maar troostprijzen, die heeft ze voor iedereen. Voor iedereen. Ze is met en, iedereen bezig en met iedereen begaan. En wat ook zo mooi is, die tekst op een gegeven moment, dat is ook het laatste fragment wat je hoort. Dat vind ik ook heel opvallend. Want het zegt iets over haar zelfbeeld en de status die zichzelf toe-eigent... de dokter, moet u het ook vertellen... want de dokter heeft ook recht, ook recht op de waarheid. Ja, ja. Ze, heeft ze, was de waarheid. Ruimdenkend. ze was ja. heel ruimdenkend ja. in haar benadering... en ja. probeerde de ja. mensen er ook steeds op te, nee, op te attenderen... dat ze ruimdenkend moesten zijn. Ja. Maar, maar tegelijkertijd te... zegt ze eigenlijk, ik ben nummer één... want de ja. dokter heeft ook recht op de ja. waarheid. Ja. Maar wat wij ja. nou doen, dat is op zich prima... Ja. wij focussen op je man daar. Mm. Maar je kan natuurlijk ook focussen op al die mensen die in de zaal zitten. Ja. En dat is psychologisch vaak net zo interessant. En daarom was het voor mij ook wat minder verrassend... gegeven de godsdienstpsychologie en haar geschiedenis... dat zo'n fenomeen ook een keer in Nederland opduikt. Want er zijn natuurlijk eindeloos vele voorbeelden... van genezers en genezeressen door de geschiedenis heen. Maar wat deze mensen in stand houdt... dat zijn ook alle mensen die in dergelijke figuren geloven. En dat heeft toch weer te maken met het feit... Uh, dat mensen in hun, in hun hoop op genezing ja, ongeneeslijk zijn, zal ik maar zeggen. Uh, iedereen die ziek is, die probeert beter te worden. En daar is de wetenschap natuurlijk de meest begaanbare weg voor de meeste mensen. Maar als je op een gegeven moment uitbehandeld bent, wat dan? En in de tijd dat Jumanda optrad, was er in de medische wetenschap... eigenlijk geen goed traject voor mensen die uitbehandeld waren. Dan hield de dokter op, dan trok hij zijn handen terug... En vandaag de dag met palliatieve zorg, et cetera, is daar veel meer aandacht voor. Dat was dus een gat in de markt waar je man daar in sprong. Er was de behoefte aan iemand die ook begaan is met het lot van de ongeneeslijke. Maar is dat wat u daar dan zag? Want u bent er ook een paar keer geweest in Waren dat allemaal ongeneeslijk zieke mensen? Nee, hey, als je die filmpje nee, kijkt, dan nee, een kleine minderheid, hè? Maar goed, om op je vraag wat gebeurde... daar gingen dus echt ook uh, toch een aantal mensen... die ongetwijfeld ook gezien hebben, Jacques... echt door uit hun dak Dus zitten trillen in een rolstoel. Of gewoon ja. ook, ook kerngezonde mensen... die zodra je man daar binnenkwam... gewoon rond te lopen en, en te rollen over de vloer. Dat waren ja, op de, op de, misschien 10, 20, maar die waren er wel. Dus ja, er kwamen ook kern, kerngezonde mensen... Die daar toch een spirituele, het werd toch onder een geheel uh, spiritueel kader gebracht. Nee, omdat dat je daar dus wel. met het goddelijke in aanraking kon komen, bewijzen we. Nee, dat klopt wel. Maar dat ongeneeslijke, dat is natuurlijk toch wel heel wezenlijk. Ja, Kijk, is, ik heb het altijd vergeleken, het gebeuren bij Jomande, met een loterij. En een loterij zonder hoofdprijs, die functioneert niet. Ja. Het gaat altijd uiteindelijk om heel onwaarschijnlijke en heel belangrijke dingen. Echte hoofdprijs. Ja, en alles wat daaromheen omheen zit... Hè, bijvoorbeeld mm -hmm. inderdaad die mensen die dan over de grond kruipen... het goede gevoel dat iedereen krijgt... al die troostprijzen die worden uitgedeeld... allemaal interessant. Maar het gaat om de hoofdprijs. Het gaat om het genezen van zieke mensen. Ja. Nee, want want we hebben een paar afleveringen geleden hebben wij Johan Maasbach uh, behandeld... en voor een deel is dat dezelfde formule. Het is wel weer veel meer in een christelijke uh, jasje. Mm -hmm. Maar daar, als je gaat opletten hoe vaak in preken van hem het woord genezing valt... en wij kunnen je, ik kan je genezen... Is toch een krachtig mm. ding. Ja, volgens mij is dat de hoofdprijs van de loterij. En, en die heb je nodig om de loterij in stand te mm. houden en de mensen een kaartje te laten kopen. En dan krijg je natuurlijk een heleboel troostprijzen. Dat is prima. Ja, maar hetzelfde goed. fenomeen als waarom we meedoen aan de staatsloterij. Je zou een ja. miljoen kunnen winnen. Alleen alleen maar voor dat plezier koop je zo'n lot. Dus daarvoor ga je ook naar deal. Je zou. Het zou eventueel kunnen gebeuren. En op het moment, ik heb uh, wel eens de vergelijking gemaakt... inderdaad, uh, tussen Jomanda en, uh, uh, uh, uh, of gebedsgenezing en, en een uh, loterij. Kijk, als je mensen gaat vragen... denk je nu als je naar Jomanda gaat dat je beter wordt? Of denk je nu als je naar Lourdes gaat dat je beter wordt? Dan zullen ze over het algemeen antwoorden nee. Als ik mensen vraag die een lot gekocht hebben bij de staatsloterij... denk je dat je de hoofdprijs wint dan zullen ze ook zeggen nee. Maar als ik tegen dezelfde mensen zeg... ik organiseer een staatsloterij zonder hoofdprijs... en ik vraag, zou je dan een kaartje kopen? Dan zeggen ze ook nee. Dus er zit impliciet bij alle mensen... en ik, en ik vind Jomanda en het gebeuren vooral interessant... voor wat ik er zelf van lees... er zit bij alle mensen impliciet een hoop op de hoofdprijs. Zullen we Jomanda's leven en, en haar weg naar dit succes toe proberen hier kort te vertellen. Ze wordt geboren... en dan is haar vader al overleden... Hè, voordat ze er eenmaal is. En als kind is ze... zegt ze althans... langdurig uh, slachtoffer... van een vrij ernstige huidziekte. Nee, niet hoor. Ze was, uh, in haar tienertijd heeft ze dat gekregen. In haar tienertijd... Uh, heeft ze, zou ze een melaatsheid hebben gekregen. Nou ja, wat ze daarover beschrijft... Uh, dat, kan, dat kan geen melaatsheid zijn... Um, wat ze erover beschrijft, wat, uh, ik ben dus ook op zoek gegaan uh, naar uh, mensen in haar omgeving via de Deventer Courant, ik geloof dat die krant nu niet meer bestaat, heb ik een oproep geplaatst en uh, daar heb ik toch een aantal reacties uh, op gekregen. En uh, als je dat allemaal reconstrueert, heb ik niet zelf gedaan maar met behulp van een huidarts, dan moet zij een combinatie van uh, schurft en nog een andere. Dus twee huidziektes moet ze gehad hebben. En, uh, maar ik heb het, het staat in mijn boek, maar ja, gewoon geen prettige ja. ziektes. Maar en ze beschrijft zelf, zelf alsof ze volledig uh, geïsoleerd leeft als een soort melaadse. En ja. uh, ze een uh, wat je probeert tijd. in het boek is, de, klopt dat, hebben uh, scholieren. Dat ze ook zo ervaren, hè, mensen die haar gekend mm. hebben. In ieder geval heeft ze die huidziekte. En dan begrijp ik dat ze op een gegeven moment terechtkomt daarvoor bij uh, de Paragnost Gerard -quazette. In, ja, precies, in Enschede en over de grens ging ze naar allerlei dingen. Maar tegelijkertijd uh, ging ze ook naar uh, een huidarts... En uh, je weet, een, een arts mag niet zeggen wat voor ziekte je hebt... maar een arts mag wel, mag wel zeggen of jij uh, bij hem op bezoek bent geweest. Omdat namelijk iedereen dat kan zien, dat jij die deur bent binnengestapt. En dat, moet, dat is dokter Rijer geweest. Uh, die heeft haar behandeld in een ziekenhuis bij Deventer. Dus ja, dat zie je ook altijd in dit uh, kader. Uh, mensen gaan naar een reguliere arts, bijna allemaal. Sylvia Millekam is daar een notoire uitzondering op... maar de overgrote meerderheid gaat zowel naar figuren als Jomanda en naar een reguliere arts... en schrijven dan daarna aan de buitenwereld... als ze aanhangers zijn... Uh, de genezing aan het medium toe... en niet aan de reguliere geneeskunde. Dan zeggen ze ja dat was ondersteunend, bij wijze van spreken. Maar het echte geneeswerk zou daar... Dat heeft Jomanda ook uh, gedaan, inderdaad. Zij eigende zich steeds toch uiteindelijk de, het genezende moment toe. En het is mij ook bij haar zelf gebeurd. Zij is door die arts, uh, meneer Reijer, is zij behandeld... Maar ze is ook naar Croisset gegaan en zij schrijft haar eigen genezing toe aan meneer Croisset. En die zou dan zeggen dat zij haar handen, die dan niet aangetast zijn, ja, dat dat de. En dan begint ze. En dat vind ik dus, was dus voor mij het leuke om er een boek over te gaan schrijven. Ik had gehoopt dat dat de meeste mensen zou interesseren. Maar dat interesseert uh, maar een, hele, een kleine minderheid. Maar inderdaad, haar hele huid was uh, onder de schurft en die andere huidziekte, behalve de binnenkant van haar handen. En een van haar oorlelletjes. Maar wacht even, en daar zit de betekenisgeving aan... dat de binnenkant van haar handen niet uh, onderhevig waren aan die huidziekte. Dat Precies. was al een soort voorteken dat die handen Precies. er waren om te genezen. Dat is menig door Corasse uit als dat, ja. dat is een teken dat jij met je handen zult gaan genezen. Dat zien we natuurlijk veel bij, bij, bij uh, dit soort profeten. Hè? Dat er altijd ergens in hun leven, een, er worden al tekens gegeven... De, ja, ja, je kunt natuurlijk wetzen. op allerhande manieren proberen om dat uh, lichamelijk uh, uh, te onderbouwen. Dat ja. heb je met, met stigmata et cetera. er zijn heel veel voorbeelden van te geven. Ja. Vervolgens uh, krijgt zij carrière als danseres. Ja. Uh, zoals je er ook in het boek beschrijft, is het iemand die enorme behoefte heeft aan aandacht. Uh, ook als danseres. Ja. Die blijkbaar de vaardigheid heeft om een soort toneel persoonlijkheid te worden. Zeker. En als ja, danseres hoor. begint ze al met die handoplegging. Ja, omdat op een gegeven moment een van haar uh, uh, cursisten... Uh, die gaat door haar rug heen. En dan denkt ze, nou goh, dan schiet haar weer te binnen. Goh, even dat van die hand. Laat ik oh, ja. nu eens proberen. Ja. En ze houdt dan haar hand uh, bij die plek. En uh, diegene voelt, dat, uh, voelt dat, dat het beter wordt. Nou, je moet bij jezelf maar eens op een plek of anders vraag je het aan iemand anders, uh, je hand erbij houden... dan voel je die warmte. Je voelt dat zonder meer al warm worden. En dus je voelt altijd wat. Alleen, uh, ja, dus het is, uh, uh, uh, maar goed, dat werd zowel door Jomanda als door die leerlingen... dus geduid als een paranormale genezing. En dat is daarna is dat in toenemende mate bij meer mensen gaan doen. Dat verwerkt een de ze al naam als... In haar omgeving, ik ben die, die dorpjes vergeten... waar ze allemaal toen geweest is, in uh, buurthuizen, et cetera. Maar daar, uh, op een gegeven moment kreeg zij meer toeloop... voor mensen die ook door haar... Uh, Jamanda begint uh, langzaam te begint je begint te ontdekken. Zoals ja, ze ja, ja, ja, ja. Dat op een gegeven, gegeven moment zit ze voor, voor een agenda kwestie. Wat ga ik doen uh, met dat dansen met die 20, 30, 40 mensen? Of ga ik voor die honderden mensen handopleggingen doen? Nou ja, en, als je, en dan heeft zij gekozen toe voor het hogere in haar optiek. En en toen we... dan nog, maar dan ik... is ook nog haar... Uh, overleden vader is, het geloof ik, de man via wie het allemaal uh, het goddelijke doorkomt, hè? Ja, dus, maar dat zie je ook, bij dat zal Jacques beter weten dan ik. Bij al die figuren zie je ook, bij Jezus, bij Mohammed. Wordt er omtrent die geboorte, wordt er altijd een, uh, wordt er altijd een, mythe, een gecreëerd. mythe gecreëerd. En man, ja. Jomanda doet dat ook. Het is in feite, als je terugkijkt, redeneert men Eigenlijk was het bij de geboorte al duidelijk dat dit een bijzonder kind was. En bijzondere dingen zou gaan doen. Ja, dat klopt. Er zijn heel veel voorbeelden van. Ja. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Dante, et cetera. Ja. Dit soort mythebehoeften bij heel belangrijke figuren, ja. Dan zie je dus bij Jomanda al in die hele levensgeschiedenis een aantal patronen die herkenbaar zijn. Die... Is dat nou omdat zij dat zelf verzonnen heeft? Omdat nou, zij dat vanzelf dat klassieke patroon volgt? Of is dat achteraf? Ja, verzonnen zou ik niet zeggen. Kijk, ik okay. geloof dus in de mogelijkheid van dat mensen denken... dat ze tot helderziendheid en dat soort zaken in staat zijn. En Dat is, dat, dat is in feite dat je dus de, puur op je intuïtie en je gevoel afgaande denkt dat iets waar is... Ik geloof zelf dat intuïtie bestaat. Maar je moet, uh, de beste intuïtie moet je altijd toch controleren. En die ja. stap slaan zij over. Nee, die slaan ze niet over. Vertel dat ons. wordt namelijk gecontroleerd door al die patiënten die zij ja, hebben. Ja, maar dat ja, vind ik niet pseudo. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat vind ik helemaal niet pseudo. Kijk, ik denk dat... Ik over... daarna mijn... Uh, nee, dat is goed. Geven. Maar de overtuiging die Omanda heeft dat zij kan genezen... is vooral gebaseerd op de mededelingen van haar patiënten dat zij genezen. Zullen we heel contact... even gaan luisteren naar zo'n patiënt? dan weten mensen meteen ja, dat, waar we het, we het over hebben. laten we het eerst even hebben. doen. En dan houden, houden we het even vast. Toen heeft je man me uit de narcose weer, uh, gebracht, En toen, uh, ja, toen greep ze bij mijn enkel. En uh, de eerste instantie is, wat, uh, wat voel ik nou? En ja, tot, uh, toen, toen ik het eindelijk in, uh, in de gaten kreeg... toen zag ik eindelijk uh, dat ik weer een uh, gevoel had uh, in mijn benen. Want natuurlijk uh, dan op, op dat moment, uh, dat kunnen niet geloven. Ja, ik wist niet wat ik daar allemaal zag, man. Ik, uh, net wat mijn zoon zei, de gekste dingen zie je daar. Die, die kunnen gewoon tegen de buitenwereld niet vertellen. Dat moet er echt geweest zijn. Gelooft u er nu in? Ja, dat moet ik wel. Ik, ik ja. Je kunt het eigenlijk niet, maar... Je... Ik kan het niet, ik kan het niet, ik maar ik moet het. Ik zie dat mijn eigen jongen daar op dat bed liggen. En ik heb een anderhalf jongen in de keuken dat hij ja, met zijn kont door de, door de keuken slaapt... of ik heb hem overal naartoe gedragen. En dan zo een lopen. Ja, ik, ik zeg in mijn... Uh, ja, dat is gewoon een wonder gebeurd. Ja, ja deel Er is een wonder gebeurd. Ik kan het niet geloven, maar ik moet het niet geloven. De vader over de, uh, zijn zoon die opeens weer kan lopen. Ja. Dit is dus het bewijs, uh, Jacques Jansen. Nou, ik, wat ik daarnet wilde zeggen... dat is dat het geloof van Jomanda in zichzelf... Gevoed wordt door dit soort verhalen. Dat ontken ik niet. Nee, toch? nee, oké. Okay. Nee. Maar dat, dat noem ik toch nog steeds in wetenschappelijke zin: een pseudocontrole. Ik bedoel, zijn, ze versterken elkaar. In, in de verhalen. Zoals dat bij Mieke de Katten gebeurde. Hè. De, Mieke de Katten is nooit blind geweest. Mieke de Katten is die eerste patiënt Precies, van die. Man daar en van al die verhalen. Ja. Die mensen hebben allemaal. Ik heb dus eh, tegen de vijftig. En altijd komt hetzelfde verhaal. Hè. Ook mensen. De, de, dit nu van iemand die kon lopen opeens. Nou, ik heb de buren gebeld. Die zegt, ja, maar die man kon altijd lopen. Nee, nee, maar je hebt Alleen als die een hele verre afstand moest afleggen. Dan ging die met zijn rolstoel. Maar binnen het huis en in de tuin liep hij gewoon. Nou ja. Nee, nee maar luister Ewald. Dat... De, de kwestie is welk perspectief neemt. Maar in het ben ik neemt, dat van zijn we met, wat met elkaar, elkaar eens. Als je het je een natuurkundig of ja. biologisch perspectief neemt, ben ik het volledig ja, met je eens. Maar, we maar, zijn elkaar. maar ik een ben een psychologisch perspectief. je eens. Je hebt de vergelijking met Loerdes al eerder gemaakt. Dit, waar we het nu over hebben, dat heeft, komt toch heel dichtbij wat er met mensen in Loerdes gebeurt? Leg, leg eens uit. Nou uh, ja, kijk, Loerdes is al sinds het eind van de vorige eeuw een groot succes. Dat wil zeggen in die zin dat er ontzettend veel mensen naartoe gaan. Alleen in Lourdes zijn, de zijn er procedures ontwikkeld rond het herkennen van genezingen. Yeah. En het aantal genezingen dat wordt erkend is vele malen kleiner dan het aantal genezingen dat volgens de patiënt plaatsvindt. Maar ook voor Lourdes is natuurlijk het feit dat er genezingen plaatsvinden toch een heel belangrijk, belangrijke motivatie voor mensen. Daar komen religieuze, daar komen recreatieve aspecten bij. Maar, uh... Dus die heeft zijn eigen rem, zeg maar, op. Uh, laten we het niet te dolmaken ja, um, ja. Uh, dat er duidelijk verkeerde een rem. publiciteit ja. komt. Ja. En bovendien probeert men het in Lourdes ook het om te buigen in een religieus perspectief. Door te zeggen, heer dat ik mag zien, dat ik uw waarheid mag zien. Heer dat ik mag lopen, dat ik uw weg mag gaan. En daarmee probeer je dus als het ware de ziekte in een religieus perspectief te plaatsen. En in Lourdes hebben de afgelopen tientallen jaren ook heel weinig genezingen meer plaatsgevonden omdat dat uiteindelijk medische bewijs, wat daar geëist wordt... in het bureau de constatation, dat men ook wel het bureau de contestation noemt... omdat er zoveel afwijzingen zijn. En daar wordt het heel moeilijk gemaakt om echt te spreken van een wonder... in de medische zin, en dat is steeds lastiger. Ik ken nog maar één genezing van de afgelopen jaren... en voor de rest komt het nauwelijks meer voor. Het is dus ook een belangrijk verschil, Jacques. Ja, vind ik een heel belangrijk verschil, hè? Dus wat daar, wat Jomanda doet, dat al die verhalen, en, uh, nou, de een, maar dat het komt... ene verhaal spekt het andere en vindt nooit een daadwerkelijke wetenschappelijke controle plaats. Jawel, maar die wetenschappelijke controle in Lourdes, daar, daar, daar heb ik ook zo mijn twijfels bij. Toch, toch wel, ja, ik weet het er te weinig van. Ik bedoel, ik heb daar met name het boek van de dokter Boissari dat is het eerste verslag van alle genezingen in Lourdes. Nou, daar staan de meest onwaarschijnlijke dingen in... Die, die heel moeilijk vanuit de medische wetenschap te begrijpen zijn. Ah, ze maar toch werden gestorten. ze door de aanwezigen uh, 1800 zoveel. Zola beschikt daar al over. Die sprak al met die dokter. Ja, Emile Zola je... heeft zo'n 100 jaar geleden ook ja, over Lourdes. ook over Lourdes als... geschreven. Als, als fenomeen. Hè? Ja. In, in Drieluik uh, heeft hij dat gedaan. En hij, heeft, hij beschrijft daar de reis van twee uh, uh, uh, uh, personen. Een priester die bekering zoekt in Rome en een meisje dat uh, uh, in een rolstoel zit. Nou, dat meisje wordt genezen, een ander meisje wordt weer niet genezen. En hij beschrijft ook de woede en, en, en het verdriet van die moeder van het niet-genezen meisje. De priester komt niet tot geloof, maar gaat in het volgende boek een bom leggen in, in, uh, in de Sacre Cœur. Dat is deel 3, Paris. Maar dat even terzijde. Maar uh, uh, wat hem intrigeert is dat volgens hem onder massa-psychologische inwerking... Ja. er wel degelijk op uitzonderlijke fenomenen plaatsvinden in Lourdes. Althans, dat mensen daar naar op zoek gaan. Rechtvaardigt dat de vergelijking met Jomanda en wat er gebeurt in Tiel? Die massa-psychologische uitwerking? Nou, ik denk dat dat zeker een aspect is. Ik bedoel, vanuit de psychologie denk ja. ik dat je die vergelijking wel degelijk mag trekken. Nou, dat denk ik in ook. Door dat ze gaan inderdaad, hè, en mensen die daar zitten... Uh... En dan doet ze en daar, daar uit hun dak gaan zitten trillen in een rolstoel. Die gaan niet thuis op hun eentje zitten trillen. Het is toch wel degelijk de hele sfeer. Uh, en, en, en ja, in, in Lourdes bijvoorbeeld te worden. Ik heb wel een oom en tante die daar is geweest zijn. En uh, dan wordt ze s'nachts, die mensen lagen om een uur of tien altijd in hun bed. Maar daar liepen ze s'nachts rond een uur of één uh, met de fakkel rond. Met z'n allen zingend voor Maria. Ja, dus dat heeft natuurlijk een ongelooflijke indruk op die mensen gelaten. Mensen hebben dan het gevoel van, hier gebeurt iets bijzonders. Hier, en het is ook heel bijzonder als je altijd om tien uur gaat slapen. Ja. En dan met, om één uur nog met fakkel uh, ja, in de diepe duister. Dan is het ja. bijzonder. Alleen ja. zij schrijven, het is allemaal een toeschrijvingskwestie. Ja. Natuurlijk is het bijzonder, maar niet... Het is een de film ja. van Sherry Duins overloed. Dus dan krijg je dit soort momenten, ja. worden daar heel goed uh, belicht. Uh, Terug zo. naar Jomanda, want het is misschien dan bij Jomanda niet alleen wat er daar ter plekke gebeurt. maar dat wordt ook nog eens een keer enorm gevoed door de roddelpers. En wat Vervaatje zei het net al even in het begin. zij heeft een hele directe link. Namelijk met die meneer Onderwater ja, ja. die haar gebruikt om over haar te schrijven. Ja, zonder Jacques Onderwater uh, en, dus die, en zijn toegang tot weekend, privé, story... en de connectie met uh, de Telegraaf toen het uh, Russisch staatscircus uh, in Amsterdam was. Uh, hadden wij nooit van haar gehoord. Maar dat zou suggereren daarmee dat ze heel bewust bezig zijn... een goedverdienende business op te ja. zetten met om het woord toch ja. maar even te laten vallen. Er zijn allerlei of misschien mensen... goedwillende, maar toch oplichterij. Ja, ja. ja. ik denk wel dat zo'n Jacques onderwater heel goed wist... dat hij de boel aan het belazen was. Overigens heeft hij haar ook weer gebruikt. Want toen die, uh, hij heeft haar in feite, die het, meen ik, die zaal in Tiel laten huren. En uh, ja, op een gegeven moment toen er steeds minder mensen kwamen... Yes. heeft hij, hij haar met de brokken en hij is toen kort daarna een hartinvalje... of het allemaal met elkaar te maken heeft, weet ik niet. Dat wil ik ook niet suggereren, maar ik kan me toch voorstellen... Dat als je een, een gewone van beroep een journalist bent. en je hebt dan zo'n zo hal. en je moet daar iedere maand duizenden guldens toen nog voor ophoesten. dat dat toch je hart niet echt ten goede komt. Maar hoe het is. Uh... Ja, dus zij. Ja, ze heeft ook iets heel gewikst. Heel gewikst. Absoluut. Het, ja, ja, het is niet aardig wat ik ga zeggen. Maar ik vind dat een slecht mens, toch wel. Hoog je vindt je mannen van, ja, een slecht mens? Ja. Dan geef je dus een moreel oordeel. Ja, dat ja omdat dat ja, bijvoorbeeld, zij heeft daar toch... Ik wist dat die ruimte er was. Dus ik ben er, toen in die zaal was, ook naar op zoek gegaan. Maar er stond daar ergens... het is een oplopende rij met stoelen. En daaronder mocht je dan gaan zitten daar ergens. En er was wat zand op de grond. Er stonden stoelen, er stonden kaarsen een beeld. En als je daar dan ging zitten... dan kreeg je nog extra energie. En, en Jomanda wees iedere dag... degene die het meeste van haar vrijwilligers haar best had gedaan... toe van dat je daar mocht gaan zitten... Nou, dus die mensen die, die, die sloven zich enorm voor haar uit. En die vonden dat dus de, de, de, de hoofdprijs... Maar is dat, ben je dan een heeren. slecht mens of ben je een he, soort ja, heilige ja, zo, nou, profeet die de truc niet moet Ik kan je andere voorbeelden geven. Ja, ik, toen ik er was, uh, zat ik vlakbij een man die daar was met zijn vrouw die in een rolstoel zat. En nadat haar geval behandeld was, probeerde die man die vrouw uit die rolstoel te tillen. Ja? Op dat moment krijg ik ook het gevoel, dit is, dit is echt pervers wat hier gebeurt. Uh, ja. En daar zijn heel veel meer voorbeelden van te geven. Bijvoorbeeld het geval wat ik ook beschrijf, dat op het moment dat iemand niet genezen wordt en overlijdt. Jomanda, via allerhande redeneertrucs, dat weer verwijt aan de familie... die op het laatste moment niet nogmaals met haar contact heeft opgenomen. Dat doet ze altijd, hè? Als ze niet geneest, dat gebeurt ook bij anderen. Ja, maar dat bij kind. Hij had voorspeld dat dat kind zou fietsen en lopen. En toen het kind overleden was, zeiden ze... Zij zeggen over, ja, maar het fietst nu aan geen zijde. Maar ook, zij zegt, het is ook een dan. Als het niet lukt, de genezing, dan is dat verwijt. aan de familie. Dat is klassiek bij al dat op het moment dat het niet lukt dat het verweten wordt aan de patiënt zelf. Ja, het medium heeft bijvoorbeeld zijn zondigheid of ja. ik weet niet wat. Dat ja. zijn alle redeneringen te bedenken en op op dat moment ja. Ik, heb ik daar ook een morele oordeel over? Want zij, ook... zij ligt natuurlijk ook altijd de schuld niet bij zichzelf, maar aan uh, de contacten die ze heeft. Want dat hele gedoe met dat instralen en. Uh, nee, ze het legt trok... de schuld niet bij gene zijde. Ik heb haar nooit over het kwaad gehoord. Het, ligt altijd, het gebrek ligt altijd bij de patiënt zelf. Dus maar dat ja is... of dus, wat ze dus deed die truc deze dat klopte maar ze, ze gebruikte hem maar hij smaakt nog veel meer toch de truc van dat datgene wat zij voorspeld had dat dat aangene zijde uh, zoals was dat fietsen van dat kind maar dit is natuurlijk wel het, het raamwerk waarin alle new age uh, types opereren. Ja, dus. het, het ligt inderdaad altijd aan de patiënt zelf. Je hebt iets nog niet begrepen of iets ja. laten liggen. Je had het met je het begrepen had goed kunnen doen. Maar even heel, heel kort nog om die Johanna enigszins te plekken, plaatsen in de geschiedenis. Zij springt natuurlijk toch in een soort gat. Het is een soort esoterie Absoluut. voor de mensen die anders naar Blokker of ja. naar de ethos gaan. He? Dus dat, dat, dat is een interessant gat waar ze in springt. Ja, ja, daarom is het ook denk ik heel significant dat ze vals zinkt. En dat, dat past heel goed. En elke keer weer, eh, zeg. Nee, ze ze neemt zich er niet voor. Heel goed in nee. de sfeer waarin ze optreedt. Het, uh, uh, het, het is in, in alle opzichten light wat ze doet. Ja? Het, is, het is Lourdes light uh, wat daar uh, in Tiel uh, te zien was. Het was eenvoudig. Het was simpel op het simplistische af. Hè? Dat je bijvoorbeeld op het eind ook nog een fles ingestraald water mee kon nemen. Uh, a raison van ik weet niet hoeveel ja, moest je meer. Voor betalen, je moest er wel voor betalen. Maar de gedachte dat je dus ook nog iets mee naar huis nam... was natuurlijk toch weer heel slim. Nou ja Ze krijgt mensen vrij ver. Want ze heeft op een gegeven moment een radioprogramma. En dan zetten mensen een flesje water bij de radio. En dan zal via ja. de radio worden ingesteld. Goed. Het laatste wat wij... Ja, maar als je nu vandaag de dag s'avonds laat naar de televisie kijkt... dan krijg je op, hoe heten die zenders, RTL 4 enzovoorts... vergelijkbare flauwekul. En, oh, diep en in de nacht bedoel je? Ja, diep die, die, die in de nacht. Die dacht. mediums ja, die dan ja. met kaart leggen En Daar zitten mensen ja, ja. ook heel... Uh, heel begaan uh, met de andere uh, de grootste dat... flauwe uit te slaan. Maar ja, dat is, dat is nou eenmaal altijd haalbaar met de menselijke soort. Dat heb ik jo al vaker opgewezen. We praten ik... over Jomanda. Maar haar publiek is mensen zo interessant. Ja, mensen gaan zo ver dat nu als ze naar de Facebookpagina gaan van Jolande... dan kunnen ze daar ook bij de telefoon, geloof ik, een flesje water neerzetten. Een 0900-nummer bellen, 0900 bellen en dan wordt het water via de telefoon ingestraald. Um, een slecht mens, zei je net, Ewald. Ja, op een bepaalde vervaar, momenten niet totaal, dat, maar op bepaalde momenten vind ik wel, ja. Dat suggereert ook dat ze de boel willens en wetens oplicht... om oh ja. geld mee te verdienen. Ja, ja. Het plaatje Dan is gemengd hoor. Het plaatje is toch gemengd. Het is niet puur slecht. Bedoel, ze heeft ook goede dingen gedaan. Laten over. we naar nee. de zaak die haar, uh, gaan, die haar downfall is. Haar einde, ja. denk ik, betekent. Sylvia Net werd de naam al even genoemd. Sylvia Millekam. Um, wat er even kort gebeurt. Sylvia Millekam heeft een bobbeltje. Jomanda zegt dat het een ontsteking is en niet dat het kanker is. Sylvia Millekam laat zich niet behandelen en sterft. Niet veel later aan kanker. Daar zijn eindeloze processen om uh, gevoerd, juridische processen om gevoerd. Is het verwijtbaar? Nee, ik vind het totaal niet. Sylvia geloofde hier echt in. Ik heb vanaf het begin gezegd dat die vervolgingen van de Jomanda echt zouden moeten stoppen en niets plaats zouden moeten hebben. En ik vind dat de recht geschiet is door haar voor, op geen enkele wijze hiervoor te veroordelen. Sylvia Millekamp was een vrouw die volledig bij haar hoofd was... en die in wezen hetzelfde uh, uh, uh, wereldbeeld van, van wat ik dus die heldere kennis noemde. Dat je dus puur op je intuïtie, ik voel dat dit goed voor mij is... zonder een echte, en niet van een ander zegt het ook... maar een echte feitelijke controle te doen... En ja, er zullen, er zullen altijd Sylvia Millekams blijven onder de patiënt... en er zullen altijd Jomanda's blijven onder de, de, maar, de, de begeleiders. Maar... Altijd. Nou, ja, het. Je ja, ik ben, eens. ben het daar helemaal mee eens. Uh, ik vind ook dat uh, in dit geval uh, de patiënt mensen zoveel verantwoordelijkheid ja, heeft... als maar, degene die haar zogenaamd maar, maar, behandelt. Maar laten we een andere stap maken. Het is ook, Sylvia Millekam, het bedrijfsrisico bij uitstek... als je de business Jomanda uh, uh, uh, bent. Wat, Want, wat doe je? Nou, nou ik... heel simpel, als je... Nou, je zou denken als je een goed lopende business hebt, zoals Jomanda, je verdient je helemaal suf daar in dat deal. Nou. Waarom zou je dan zo'n risico lopen met een bekende vrouw om te zeggen, nee hoor, je hebt geen kanker, je gaat uh, uh, genezen. Dat is... Dat doe je toch niet als je niet zelf ook oprecht gelooft? Nou ja, ja. Ik denk dat, maar dat, dat, maar uh, dat ik is denk dat wat, dat... wat Jacques eerder zei. Ik denk dat zij natuurlijk wel haar, mo nu, haar momenten van twijfel heeft gehad... en nog steeds heeft. Dat denk ik wel. Maar uh, ik zeg dan altijd... Uh, probeer jezelf eens te verplaatsen. Hè, als, jij een zaal, als ik een zaal binnenkom... laat ik het op mezelf houden. Als ik een zaal ergens binnen met 50 of 100 mensen... maakt niet uit... dan blijven die mensen allemaal zitten... Maar zodra zij binnenkwam, gingen er dus gewoon enige tientallen mensen... allemaal rare dingen doen. Maar en dan komen we met allemaal van? rare verhalen, wat we net even gehoord hebben... van nou, ik kon niet lopen en dankzij u kan ik lopen. Dat houdt niemand. Niemand houdt het vol om dan te denken, ja. ik kan dat dus, dus kennelijk dus, niet. De Jolanda is gemaakt door haar eigen publiek. Dat is wat jullie zeggen. Ze is ja. door de mensen die... Dit soort is het natuurlijk Je zult ja, zeggen, ze is zichzelf gaan geloven. Gaan geloven. Ja. En het ging op een gegeven moment, denk ik ook niet... alleen maar om de centen en om het verdienen... En ze wilde dus ook risico lopen omdat ze in zichzelf geloofde. Ja, maar dan heb je toch ook een verantwoordelijkheid? Dat vind ik niet. Uh, hoe, hoe een verantwoordelijkheid? Een... Als je tegen mensen zegt, kom maar bij mij, ik genees je. En nee, en ze ja. zei dus: we hebben gehoord, er wordt aan je gewerkt. Als je bij mij komt, wordt er aan je nee, gewerkt. Kijk, we hebben haar horen zeggen net Ze zal in... nooit, dat vergeten mensen. Nee. Okay. Ja, ja, maar ze heeft wel gezegd: maar ze suggereert. Uh, hier wordt kanker genezen, hier wordt ja. HIV genezen. Ja, ja, ja, ja, ja dat, ja, wordt dat dan, staat nou, in ja. haar folders jawel. met zoveel woorden te lezen. Nou, ja, maar goed. Kijk, ik denk persoonlijk dat zij in het openbaar altijd zei... hebben we net ook even gehoord... u moet zeker naar de arts gaan, want die heeft ook recht op waarheid. Dus ja, ja, ja, ja, ja. U moet dat altijd is. naar uw arts gaan. Dat zei ze ook in haar uitzendingen op het eind altijd naar uw arts gaan. Maar uh, onder vier ogen heeft ze wel degelijk uh, ook tegen mensen gezegd. Heb, hij heeft ze niet mm -hmm. tegen mij, maar heb ik van anderen gehoord. Van, ja, als in uw plaats zou ik niet naar een dokter gaan. Dat heeft ze wel degelijk ook gezegd. Nou is de zaak dus, uh, ja. tegen Jomanda man dat is een paar keer hoger beroep geweest. Elke keer eigenlijk is ze niet veroordeeld. Ja. Dus uh, de, de, de rechtbank is het met jullie eens. Oh, nou, wij met de rechtbank. ik heb ons oordeel niet gevraagd. Nee, kijk, ik vond het meest raar, gezien nog aan, aan de kwestie met uh, Sylvia Millekam... dat juist de presentatrice van het programma, ook dat nog... die voortdurend de mensen erop wijst dat ze zich niet moeten belazeren... ten aanzien van hetgeen dat haar zelf het meest dierbaar is... haar leven zichzelf belazerde. Zeker. En, en, dat, en dat, vind ik, dat, dat vind ik een tragiek die, die, die, die, die voor mij veel ja, aangrijpender is... Dan, uh, dan zo'n rechtszaak, waarin denk ik geen andere uitspraak mogelijk was. We moeten naar een einde toe van Jomanda. Um, Jacques Jansen beschrijft. Uh, dit vergelijkt uh, Jomanda met Lourdes. Je haalt daarin aan Emile Zola. En die schrijft over die patiënten, over die mensen die naar Lourdes gaan. En die vergelijk je met dezelfde mensen als die naar Jomanda zijn geweest. En misschien is het mooi om te eindigen met een. Uh, een citaat van Emile Zola, 100 jaar, geschreven, 100 jaar geleden geschreven... maar ja. modern eigenlijk. Ja, Zola die kwam inderdaad meer dan 100 jaar geleden in Lourdes aan... en schreef daar zijn roman Lourdes... en eindigde het boek met de volgende zin. Ach, treurige mensen, arme, zieke, naar illusie hongerende mensheid... die zich in de terneergeslagenheid van deze eindigende eeuw... radeloos en gekwetst doordat ze gulzig te veel wetenschap verworven heeft, in de steek gelaten weet door de dokters van ziel en lichaam, in groot gevaar verkeert om te bezwijken aan een ongeneeslijke ziekte, en dan terugvlucht naar achteren en het wonder van haar genezing vraagt in de mystieke loerdes van een verleden dat dood is voor altijd. Amen. dan? Ja. Heren, heel hartelijk dank. Eweld Vervaart en Jacques Jansen. U hoorde het laatste deel van de Nederlandse zieners, profeten en genezers. Wilt u van deze aflevering een cd bestellen... dan moet u 7,50 euro overmaken op Giro 444600 ten naam van de VPRO... onder vermelding van de zomerserie en de datum van vandaag. Wilt u de hele serie, dan moet u 30 euro overmaken op datzelfde Giro-nummer. Straks na 11 uur vervolgen we OVT met Russische aarde... en Hollandse dromen, Rusland door Nederlandse over. Met het tweede deel van het eh, de programma over de spion George Blake. Tot zo, tot na het nieuws. Dag. Jazeker, het media- en sportseizoen is weer begonnen. En daarom straks een speciale perstribune met presentator Jaap Jongroet. De belangrijkste zaak is dat je met een programma, dat je met mensen raakt. Oudscheidsrechter Frans Derks. Acteur Huub Stapel. Ik vind dat je dingen met liefde en met zorgvuldigheid moet maken. En oud-PSC'er Harry Lupsen. En dan voor een vrij doel, ja, van goal van Lupsen. En voor één keer kunt ook u plaatsnemen op de perstribune. Kom naar de open studiodagen op het Hilversumse Mediapark... en schuif aan bij Govert van Brakel. Zometeen in de perstribune, vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1, Het nieuws van alle kanten.